Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Groningen is gisteravond afgegaan op meldingen dat de Belgische Jurgen Konings in de stad zou zijn. Verschillende mensen belden de politie en zeiden dat ze de voortvluchtige militair hadden gezien. Agenten vonden bij een begraafplaats een man die inderdaad wel wat op Konings leek. Het was een Duitser met outdoor-uitrusting en de Duitser verklaarde dat hij op trektocht was. Op de G7-top in Cornwall gaan de Verenigde Staten de bondgenoten oproepen... om een gezamenlijk economisch blok te vormen tegen China. President Biden komt vandaag met een plan, zeggen hoge Amerikaanse functionarissen. Het is de tweede dag van de driedaagse top. In Groot-Brittannië, volgens de Amerikanen... zijn er voor de concurrentie met China honderden miljarden dollars nodig. Biden wil ook dat de G7-landen zich met één stem uitspreken... tegen dwangarbeid door Oeigoerse moslims en andere minderheden in China... In Hongkong is activista Agnes Chow vrijgelaten uit de gevangenis. Eind vorig jaar werd ze veroordeeld tot tien maanden cel... voor het organiseren van een groot protest voor meer democratie... en tegen de groeiende invloed van China. Waarom ze nu na zeven maanden weer vrijkomt, is niet bekend. Joshua Wong, een andere bekende Hongkongse activist... die tegelijk met Chow werd veroordeeld, zit nog vast. Minderjarigen die voor de rechter komen worden steeds vaker veroordeeld tot een celstraf. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Jongeren die schuldig worden bevonden krijgen in bijna een kwart van de gevallen een gevangenisstraf opgelegd. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2015. Ook zitten jongeren steeds langer vast, waardoor jeugdgevangenissen op sommige momenten overvol zijn. De inspectie is daar bezorgd over. De totale criminaliteit onder jongeren neemt de laatste jaren af. Maar er zijn wel iets meer ernstige delicten, zoals doodslag. Het weer, eerst wolkenvelden, van het noordwesten uit steeds meer zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen volop zon en 20 tot 25 graden. Dit was het Haag Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de vertraging een kwartier. Komt door bergingswerkzaamheden de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oh! <laughs> In the sky. Kiss me when I walk through your window.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 Ik heb de vraag, van, ja, gaan mensen niet een inhaalslag proberen? Zodat we niet helemaal uh, volkomen met evenementen in september? Tegenwoordig is het vaak nog mooi weer in september. zullen ja. we dan zeggen we, iedere, iedere paar dagen een straatfeest hebben... in de straten, op het Raadhuisplein, ja. de Altenstraat, Badhuisplein... Nee, we, we kunnen niet alle evenementen die we de laatste anderhalf jaar gemist hebben... in het najaar uh, inhalen. En dat is ook heel praktisch. dat Er wordt altijd een evenementenkalender ook, uh, uh, vastgesteld. En je hebt ook maar zoveel...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 special treatment I deny it but I can what you don't see to understand is I won't just take your hand I've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 Nee, maar ik wel. Oh ik ja, ga... jij stormt tot de wereld ja. af, begrijp ik dus. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. het ja. Ja, gaat, uh, gaat, gaat het uh, helemaal goed. Ik krijg uh, voor de gemeente een nieuw atelier binnenkort. Ja? En ik kan hier uh, goed aan het werk. Ik kan uh, heel veel les geven aan leerlingen. Ik kan zelf hele mooie dingen maken. Ik, uh, ja, het gaat goed. Dit is een, een, een prachtig atelier. Vertel de luisteraars even waar het is. Uh, komt. Het is een uh, nieuw atelier. Dat, uh, dat is aan de Nicolas Beetslaan.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 En dan mag ik binnenkort gaan werken en lesgeven en zo. Het is euh, momenteel bekend als een thuisgebouwtje. huisgebouw. Uh, nee, ja, heb je al les en dergelijke, dacht ik. Ja, ik ben er helemaal blij mee, hoor. Oh, hartstikke ja, leuk dat ja, het. Ik, ik, ik, ik, ik zou ook ik heel zacht uithouden, gewoon als het zover is. Ja, maar niet allemaal tegelijk, toch? Wat zeg je? Niet allemaal tegelijk, toch? Ja, natuurlijk wel.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 Pride komt er natuurlijk ook weer aan. Uh, uh, heb jij zelf uh, ideeën voor de Pride? Uh, in, uh, nou ja, de situatie ja, is natuurlijk ja, anders. Ik, dan anders? Ik, ik, ik heb begrepen dat de optocht niet doorgaat. En, uh, ik, uh, ik had van de week nog geprobeerd een uh, update te krijgen van, uh, van een aantal mensen die met uh, de organisatie bezig zijn. En die heb ik helaas net niet binnen. Maar. Uh,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 Hoe het ook gaat worden, Roy, hoe het ook gaat worden... het is weer een nieuw begin. En uh, we kunnen hier in Zandvoort... Kunnen we met alle macht, we hebben die met alle plezier... kunnen we vooruitkijken. En ik neem zonder meer aan... dat we ook met een groot hart weer terug kunnen kijken... als dat gedaan is. Ja, dat uh, denk ik we, ook. Uh, het wordt gewoon een van de eerste feesten in Zandvoort weer. Ja, ik ja gelukkig. En uh, ik, nou, ik hoef er eigenlijk niet meer te vragen... Uh, of je de project nog steeds een belangrijk iets vindt... in deze tijd... Uh.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 Marlene, hartstikke bedankt uh, en uh, tot spoedig. Ja, tot spoedig en uh, heb een fijne dag nog verder. Jij ja. ook, en veel succes en geniet van je vrijheid met twee prikken. Ja, goed. Doei. Dag. Doei.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 Dag Gerrie, alles goed met jou? Alles goed, alles ja? goed ja. Ben jij helemaal gezond ook. en uh, driedubbel gevaccineerd? Uh, ik word maandag, krijg ik mijn tweede prik. Jij krijgt maandag je tweede prik? Ah, je ja. hoort ook tot de jongere garden, dat is duidelijk. Ja, duidelijk hè? Ja, ja ik krijg hem <laughs> ook vast uh, volgende week, dus de tweede ja. prik. Ja. ja, mooi hoor. Fijn hè, dan kunnen we er weer tegenaan. En dan kunnen we is... wat doen hè? Ja, dat is nog nodig ook, want <laughs> ik heb al begrepen dat de pluspunt weer van alles gaat opstarten.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 Thank <laughs> you.